Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Al bijna twee weken komt er in het noorden van Gaza geen voedselhulp meer binnen. Dat komt doordat de belangrijkste grensovergangen zijn gesloten. Volgens de VN verslechtert de situatie voor Palestijnen in het noorden van Gaza snel... en is het risico op hongersnood reëel. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN wordt ingeteerd op de laatste voorraden... van onder meer voedsel in blik... Het nieuwe dorp dat in de gemeente Zuidplas gebouwd gaat worden heet Korte Landen. De naam is gekozen uit ruim 2000 inzendingen. Korte landen in het open weidegebied tussen Gouda en Zevenhuizen zal 8000 woningen gaan tellen. De bouw start over twee jaar. Al twintig jaar wordt gesproken over het nieuwe polderdorp. Ondanks allerlei bezwaren werd de knoop toch doorgehakt. Critici zeiden dat het nieuwe dorp zal leiden tot nog meer verkeersinfarcten en geluidsoverlast. In de Verenigde Staten zijn in een vriezer lichaamsdelen van een meisje van 16 gevonden. Ze werd sinds 2005 vermist. Het lichaam werd maanden geleden al gevonden, maar het was tot nu toe onduidelijk om wie het ging. De vriezer werd verkocht via een Amerikaanse marktplaats. Toen het apparaat werd opgehaald, werden de lichaamsdelen gevonden. De vriezer was bij de verkoop van een huis blijven staan. Volgens de politie gaat het om het lichaam van de dochter van de vorige eigenaar van dat huis. Een kerk in Oosterhout is beschadigd door wildplassers. Volgens de pastoor van de sint jans is de kerk door de urine zowel aan de binnen- als de buitenkant beschadigd. Dat komt doordat het zout van de plas in de muren trekt. Daardoor slijt de onder meer voegen weg. De pastoor denkt eraan om voor de kerk een groenstrook aan te leggen... met geveltuintjes om wildplassers tegen te houden. Daarvoor en voor de restauratie zoekt de kerk in Oosterhout donateurs. Het weer, veel bewolking en her en der wat lichte regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond meer wind en enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, later rustiger en dan opnieuw een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1. amersfoort tot tot knoop knooppunt Muidenberg. 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Doordat de spitsstrook dicht is. Heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6. Vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere-Porta. Nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw Vennep en Hoogmade. 6 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk daar zijn twee rijden.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 Okay. Tegen mij eh, draai maar geen platen meer, want die kunnen overslaan. Nou, ook bij de computer kan dat, uh, Dolly. Ja, we dan blijft hij hangen. Dan de, blijft hij gewoon de, even ja, hangen. Ja, ja. De naald, de naald, de naald. Ja, ongelooflijk. Je ja, die, die naald dan ook weg, man. Ja, joh, <laughs> ik draai geen platen meer. De glimmerers <laughs> live hoor je. Welkom terug, Zandvoort, op zaterdag, uur 2. En uh, daarin uh, gaan we de volgende dingen doen. We gaan uh, weer even wat nieuwsberichten kijken. We gaan bellen met Piet Pijpers. Want de wedstrijd is nu wel echt begonnen. Het is nu echt vijf over drie. In plaats van vijf over twee. Dus uh, dat gaan we doen. En uh, de evenementenagenda gaan we ook even onder uh, ogen nemen. En ander nieuws. Uh, wat ter tafel komt uh, uiteraard. Oké, we zijn vol uur op de Sanfordse Radio. En uiteraard niet alleen het nieuws, maar ook heel veel lekkere muziek. We hebben er zin aan en zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag.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 Our hearts are thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened? The Tuesday I'm so slow. Going down the old man with a transistor radio.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 just like that Sha la la la la la la la la la la You have grown Cast my memory back there a lot Sometimes I've overcome thinking about it. Making love in the green grass Behind the stadium with you My brown eyed girl Are You my brown eyed girl Do you remember why we used to sing. <tied> Momenteel, uh, graden is la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la zo dadelijk gaan we naar het Duintjesveld, naar de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Blijft lekker lekker gauw houden. des deze van Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Nou, het onvoorstelbaar gaat gebeuren. Normaal gesproken is de Piet uit Spanje pas op 16 november. Maar wij hebben de Piet uit Spanje al ieder aan de telefoon. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Hallo, ja, welkom terug. Ja. Lekkere vakantie gehad in Spanje. Ik heb, een, ik heb een heerlijke vakantie gehad, ja. ja. Kijk, kijk, kijk. Nou mooi en uh, alles uh, leuk gedaan, dus wat ik wilde doen. Nou mooi om te en, horen. U, en nu en weer terug op de basis en uh, aanwezig. Uh, ja zeker, want er wordt vanmiddag weer gevoetbald op Duintjesveld. Juist. Kom. En we spelen tegen VSV uit uh, Velsenbroek, wat kan je daarover vertellen? Nou ja, VSV is natuurlijk de, de, op dit moment de koploper in de competitie. Die staan uh, met drie, drie gespeelde wedstrijden uh, met, met zeven punten. Uh, het is een, een competitie met een ongelijk aantal, dat betekent dat er elke week één boek vrij is. Dus dat, dat betekent een beetje het beeld, maar, maar tot nu toe is er geen één die er voorbij kan komen. Dus zij staan echt de kop open. Nou Zandvoort heeft twee keer gespeeld en die heeft uh, één keer gewonnen en één keer verloren. Dus die hebben drie punten. Dus het is vandaag, uh, wil Zandvoort uh, mee blijven doen, wel heel belangrijk. Dat we, uh, dat we niet vliezen en eigenlijk gewoon moeten winnen. Ja, dat zou heel mooi zijn. En uh, ja, kan je vertellen over het team? Zijn we vandaag weer compleet? Nou, Carsten Vries die is aanwezig. Wegens een zijn wegens schouderblessure. En uh, ook uh, Oortman Verttoet uh, is ook afwezig. En ik weet niet of hij geschorst is doordat hij geblesseerd is. Maar die is er dus ook niet. En uh, Jesse de vervangt hem. En uh, Fernando Lewis is er wel. En we hebben een Zandvoortse uh, debutant als linksback. Mo en Een jonge Zandvoortse speler die vandaag uh, voor het eerst als linksback staat. En voor de rest, de betrouwde spelers zoals Christine uh, en het ook weer uh, Belenberg Belenkamp, onze echt super veteraan die al weer, meer ruim over de veertig is. Wauw! Die, die speelt nog steeds mee en hij heeft weer nog een fantastische mooie beweging in huis. Nou, de wedstrijd is inmiddels zo'n uh, kwartiertje oud en uh, we zijn we begonnen met wat over en weer wat kansen. Dus een beetje aftastend voetbal, maar toch wel kleine kansen, ook voor zijn antwoord, maar ook voor VSV. Onze keeper uh, Levi, van, Die redden heel veel leven van Amersveld. We hadden mooie Zevenhuizen. Nu op dit moment Zandvoort uh, in de aanval. Het is ook een hele mooie ambiance. Lekker weer. Klein beetje wind, maar het is, het is echt een heel mooie. om hier een mooie wedstrijd van te maken. Inmiddels is in Zandvoort op de tweede helft in de aanval. Maar ik zie dat het VSV gaat gooien. Dus die komt niet in ons bezit. Dus daar gaat hij ingegooien. Dus het is allemaal wel heel spannend en er hangt er toch een heleboel van af vandaag. Als we fietsen dan de bijna ja, haak je echt af bij de titelkandidaten. En we zien onszelf zien we als dusdanig, dus dat zou heel vervelend zijn. Maar nogmaals, we hebben nog niet verloren. We gaan de strijd aan en uh, denken dat het uh, allemaal maar goed komt. Mooi Piet. En uh, staat er een beetje supporter uh, langs de lijn uh, vandaag? Nou, ik, wat mij opvalt is dat er uh, inderdaad zijn er wat supporters. En ik, ik zie wel dat zeg maar, de, van VSV zie ik toch wel heel veel mensen... En dat heeft ook een beetje te maken dat de VSV natuurlijk de club die vorig jaar zowel op zaterdag als op zondag speelde. Op zondag in de tweede klas en op zaterdag in de derde klas. Halverwege het seizoen zijn ze. Oh, daar gaat hij bijna. Nee, nee, nee niet. Halverwege het seizoen zijn ze met de zondag gestopt. En was het wonderbaarlijke was dat toen al die spelers op zaterdag konden aansluiten. Waardoor een hopeloze degradatiepositie van VSV. Uh, gered is en ze er gewoon in die, tweede, in die derde klas zijn gebleven. En inmiddels is het uh, zondagteam opgeheven en die zijn allemaal bijna overgegaan naar de, naar de zaterdag. Dus het is ook één gewoon, er was een titelkandidaten normaal gesproken aan de spelers die ze in huis hebben. Dus, uh, ja, is... twee, twee teams zijn uh, samengekomen eigenlijk. Ja, dit is de, zaterdag, dus, is zeg maar de prestatievoetbal op zondag is bij vsv v ook en die speelden echt in de tweede klas, dus redelijk ook. En we gaan, ze doen het nu in, in, zeg maar in de derde klas met, met, de, met de combinatie van de beste spelers. Dus, uh, ze hebben ook een ambitieuze trainer aangetrokken. Dus, dus echt alle zijn, zijn daar op, uh, op, ja, op, op, op, omhoog kijken. Ik zie ook hier twee camera's staan waarmee ze de beelden opnemen voor de eigen club. Wij hebben wel een camera op de tribune staan. Maar hier we, nu staat er zowel aan de linker als aan de rechterkant van het veld op de middellijn een camera aangebracht. Waarop alles zeg maar, beeldtechnisch wordt vastgelegd, in elke beweging. En dan kan de trainer van de week zien waar het fout is, waar het dus goed gegaan is. Ja, dat gaat steeds verder tegenwoordig. Ja, is er ook, is ook al een, ook een webcam zeg maar, waar de wedstrijden op te volgen zijn? Nou, wij hebben hier in Zandvoort hebben we wel een webcam. maar de, de, de ambitie om dat verder te gaan doorverkopen is nog niet gebeurd. Dus, uh, maar hij staat er wel en hij draait ook wel. En ik denk ook dat hij te volgen is. Maar vraag me niet even hoe ik hem in kan schakelen nu. Maar... Ik zal je daarover nader over informeren. Maar we hebben een, uh, op de tribune staat een, een, een camera die draait met de beweging mee. Dus die uh, volgt de wedstrijd. Oké, okay, nou als je daar meer informatie over hebt, dan horen we dat graag. Piet? Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, dankjewel voor uh, dit moment. Als het gekst is, en nooit hoor me weer. Zeker anders komen we het eind van jezelf uh, weer bij je terug. Dankjewel Piet voor uh, dit moment. En hier is uh, de nieuwe single van uh, Coldband. Het is voorbij. Hoe herken je de ware? Wanneer weet je dat het klopt? Op welk moment in al die jaren? Oh, heb ik het opgevokt? Had ik maar meer van jou gehouden? Maar dat deed ik niet. Had ik maar meer voor jou gedaan? Jij zei, je kan op mij vertrouwen Maar dat kon ik niet Waarom heb ik je laten gaan? Want jij, jij bent alles wat een man kan vragen Voor altijd, herinner ik de mooie dagen Het is tijd, dat ik je nu los kon laten Het is weer even een andere stijl, hè? deze nieuwe zin van Koolband. En het is voorbij, nou bij het voetbal nog niet hoor, want het is eigenlijk net begonnen. Hè? Om drie uur staat nog steeds 0 tegen 0. SV Zandvoort tegen VSV uit Velsenbroek. En Piet Pijper houdt de wedstrijd voor ons in de gaten, dus mocht, mocht er wat te melden zijn... Uh, dan hoor je dat hij uiteraard ook uh, bij ons, bij Dolly en bij zelf. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. It had to be done, it's a, right so must, a done pity, a pity man died. We cannot, we cannot allow, that treasonous remod We must, I must show them now, we don't mean to lie We haven't, we haven't a doubt, that we are in If you don't look out, are you suffering their right The heroes, the heroes return, and the royalty are while the angels learn that the peace Mooi plaatje, deze van uh, Watvan en uh, The Right Side One. Ja, we hebben even uh, geen goed nieuws vanuit uh, Duitsersveld. Want we staan achter uh, Dolly. Oh jeetje. Uh, op de e minuut uh, werd gescoord ja. door uh, VSV uh, na ja. een kopbal... En uh, staat het uh, 0-1 op dit moment uh, daar op scorebord. Ja, het is niet voor niks de sterkste ploeg van het moment, hè? Nee, zeker. Nee, dus we waren wel. gewaarschuwd eigenlijk, ja, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, nog heel veel tijd om het uh, weer uh, goed te maken. Maar op dit moment dus een uh, achterstand voor uh, ja, SV maar, Nou, maakt dat misschien extra spannend. Zeker. Nou, het ja, is toch? tijd voor een uh, nieuwtje. Ja, en nieuws hebben we. De gemeente Zandvoort heeft gisteren bekendgemaakt... dat ze een voorlopig voorkeursrecht gevestigd heeft... op de percelen op het Badhuisplein. En dat gaat dan niet alleen om het stuk grond van Holland Casino... maar ook de andere stukken grond op het Badhuisplein... waar de gemeente geen eigenaar van is. Ook het stuk waar ontwikkelaar 3GT nu plannen voor ontwikkelt... En dat wordt gedaan om te voorkomen dat de gronden direct worden verkocht aan een andere partij. Zo houdt de gemeente regie op de gewenste herontwikkeling van het Badhuisplein. De vestiging van het voorlopige voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en rechthebbenden van deze stukken grond deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden als zij die gronden willen verkopen of op andere manier van eigenaar willen laten veranderen. Dit voorlopige voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als een eigenaar zijn gronden wil verkopen. En op dit moment is het een voorlopig besluit dat binnen drie maanden moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Voor dit definitieve besluit, genomen wordt, ligt het eerst ter inzage. Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad vanaf 14 oktober 2024... Voor zes weken fysiek bij de Publieksbalie op het Gemeentehuis. Ook kunnen de stukken onder dit bericht. nou ja, wat ik nu voorlees, teruggevonden worden. Dat wil dan zeggen. Uh, dat u uh, vragen. als u vragen heeft of als u het niet goed kunt inzien dan kunt u altijd een e-mail sturen naar het badhuisplein apenstaartjesandvoort.nl. Ja, wel belangrijk en... om de regie te houden, denk ik, als gemeente. Ja, want anders gebeuren er dingen waar je geen vat op hebt. Nee. En dan ben je alles voor niets aan het ontwikkelen natuurlijk. Precies, hè? en dan kan je ook ja. niet verder met het andere gedeelte van het badhuisplein. Nee, precies, dan, dan stagneert alles veel te veel. Zeker, ja. nee, in ieder geval... Nou, dus, ja. ja, dus wil je gebruik maken van die links waar ik het net over had... of die link dan moet je toch echt even naar de gemeente website zandvoort.nl. Oké, okay, dankjewel uh, ja. voor uh, dit uh, nieuwtje. En uh, ja, nogmaals, uh, goed uh, dat de gemeente alles uh, in de gaten houdt. Nu ook het uh, Holland Casino uh gaat ja. verdwijnen, want wat, uh, ja, dat was wel even nieuws uh, van de week wat we uh, te horen kregen. Ja, ja, Februari, dan uh, zijn ze al weg uh, hier uit Zandvoort, terwijl dit uh, de oudste vestiging is. Dus uh, hmm, zijn we ook uh, niet echt uh, blij mee, uh, denk ik als uh, gemeente ook niet, want uh, ze zouden ook meedoen natuurlijk aan het, uh, ja, het uh, plan voor de herontwikkeling van het uh, Badhuisplein. Zo dadelijk gaan we de evenementen doen. Dus uh, blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Mijn eerst uh, Mike Tai en Tun Love Arounds. Uh, ...uit uh, Amsterdam uh, destijds... Uh, ...uit de jaren tachtig... ...Tour Your Love Around van uh, Mike ...en dan uh, weer in een wat uh, aparte remix... ...kan zo uh, nu en dan uh, gebeuren. De evenementagenda, Dolly. Ja, ja want uh, er is vast en zeker wel weer het een en ander te doen. Jawel hoor, jawel. Ja, het stoplicht gaat op rood, het stoplicht gaat op groen. Nee, dat hebben we niet eens. Nee, nee. Nou, gelukkig niet. <laughs> Vandaag en morgen, dus zaterdag en zondag, vindt de vierde editie van Sandford Art plaats. Met bijna 80 kunstenaars, een overzichtstentoonstelling en een aantrekkelijke nieuwe route wordt dit de beste editie tot nu toe. Ontmoet de kunstenaars persoonlijk in hun eigen ateliers en ontdek de verhalen achter hun werken. Ze delen graag hun inspiratiebronnen en creatieve proces... waardoor bezoekers een dieper begrip krijgen... van de kunstwerken en de mensen erachter. De, toegankelijke, de, de toegang is vrij overal. Je hoeft nergens entree te betalen. En um, daarom is de centrale expositie en de kunstroute vrij. Nou, gosh, ik, ik zit verkeerd te lezen. Sorry, een waardeloze redactrice heeft dit gedaan, zeg. Uh, de, de overzichtstentoonstelling is te vinden in de protestantse kerk aan het Kerkplein. Dan tot 22 december is de tentoonstelling Redders op zee te bezoeken in het Zandvoorts Museum. Deze tentoonstelling is geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 dan van 25 tot en met 27 oktober zijn de DNRT races op circuit Zandvoort. Deze wedstrijden zijn vrij toegankelijk voor bezoekers. Uh, dan nog even een ander berichtje van circuit. Van 30 oktober van 10 tot 4 uur organiseert Raceplanet op het circuit autorijden voor jongeren vanaf 10 jaar. Die kleine mannetjes die kunnen dan zelf in peperdure auto's over het circuit rijden. Oh, is dat veilig? Uh, ja, ik uh, neem aan van wel, want uh, het is volgens mij al een paar edities geweest. En ik heb nog nooit gehoord dat het verkeerd is afgelopen. Dus okay. ik neem aan dat dat wel goed geregeld is. Wel leuk, allemaal kleine Max uh, Verstappertjes. Ja, je weet maar nooit, hè. Uh, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. En voor inschrijving moet je naar de website van Race Planet. Uh, je moet wel even je spa-potje omkeren hoor. Goed. De Fat Lady uh, die, uh, komt weer deze kant op. Uh, de Fat Lady dat is een kleine dynamische operagroep met grote ambities. En in een fluctuerend cultureel klimaat... bereidt zij een nieuwe generatie jonge operaartiesten op voor de toekomst. En dit keer is het uh, in het teken The Road to Modernity. En het gaat dan over kunst en muziek tussen Parijs en Barcelona. Nou, en The Road to Modernity is een unieke dialo dialoog met, tussen kunst en muziek. Aan het begin van de 20e eeuw was Parijs het culturele broeinest... van de artistieke avant-garde... Parijs werd de ultieme stad voor cataloze kunstenaars... die daar naartoe kwamen op zoek naar nieuwe prikkels en ook roem. Spaanse kunstenaars zoals Pablo Picasso... maar ook de minder bekende schilders zoals Ramon Casas of Santiago Roussignol... vonden in de Parijs de vruchtbare bodem om hun werk te ontwikkelen. Nou, wat heeft het leven in Parijs bijgedragen aan hun kunst? Hoe beïnvloeden zij de Franse kunstscene? Hoofdconservator Edwin Becker van het Van Gogh Museum... neemt je mee op een wandeling door de straten van Parijs en Barcelona rond 1900. En de Fat Lady biedt een muzikaal perspectief op de weg naar de moderniteit. Dus je wordt getrakteerd op muziek van De Falla, Granados, Albines, nee, Albanese, Debussy, Ravel, Poulenc en anderen... Wanneer gaat het plaatsvinden? Dat is zondag 27 oktober van half 4 tot 5 uur in de dorpskerk van Bloemendaal. En de tickets kun je bestellen via de website van The Fat Lady. Kijk, en dan zeggen ze van, uh, ja, Sanford leeft alleen in de zomer. Nou, niet dus. Nee, nee, er is nee. altijd uh, wel wat te doen uh, hier in het uh, centrum en ja. uh, uh, omgeving uiteraard. Een boel creatieve mensen. Zeker, nou dankjewel voor de evenementenagenda. Uiteraard ook uh, de evenementen zijn uh, weer na te lezen op onze eigen ZFM app. Dus download hem even in de Play Store. je blijft op de hoogte. En je luistert naar het geluid van Zandvoort. Ik zou het gewoon doen als ik jou was. Hier is uh, Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Dolly, je had het net over Parijs, hè? Dan denk ik ineens ja. aan uh, A Future to a Kill. Die uh, James Bond film, uh, die werd uh, destijds uh, opgenomen in de Eiffeltoren. Ah. Samen met deze plaat van uh, Duran Duran. Dus uh, zo okay. kwam ik er eigenlijk op. Ah, mooi. Le Leuke plaat uit uh, de jaren tachtig. We gaan weer naar uh, Piet toe, want uh, ja, we kregen al eerder een uh, bericht uh, van Piet. Want uh, hoe staat het er uh, nu voor? Nou, we zitten inmiddels in de 44e minuut, vlak voor rust, zeg maar. En de SV's antwoord, na mijn afsluitende, in de 20e minuut, wij hebben elkaar gesproken. In de 21e minuut was er een doorbraak over links van, uh, van de VSV. En uh, de, de spits komt vrijwel ongehinderd um, mm. achter de verbouwer en de keeper verlaten. De stand was 0-1. Die stand is nog steeds 0-1, zo vlak voor de rust. Uh, het, het, het, het, het VSV speelt iets behendiger, iets meer samen, iets meer... Meer team, iets meer kansen. Onze, onze gevaarlijkste man Fernando Lewis, die uh, heeft al eens diverse malen al naar tapijten gegaan omdat hij neergelegd werd. Dat heeft ook bij Facebook wel gele kaarten opgeleverd. Maar ja, ja heb je daar worden dan... wij niet wijs van. Nee. Dan we hadden wel liever die kansen, maar dus, het is nog steeds 0-1. Wat ik eigenlijk bij mijn inleiding ben vergeten is dat we missen wel een hele belangrijke speler vandaag. Die, die, dat is uh, Koen Magielsen. En die, ja, die uh, moest op vakantie met zijn vriendinnetje naar Barcelona. Ja, vraag je af. Ja, ik kan dat allemaal wel een team teamsport. Maar hij is er niet. En we missen hem uh, vandaag echt in deze wedstrijd heel hard. Mm. Dus, uh, maar goed, hij is er niet uit zijn keus. Uh, het is nog steeds uh, 0-1, bijna rust. En uh, we zijn, ja, nogmaals, ze zijn iets behendiger. Maar tweede helft is uh, magisch, magisch voetbal, want we gaan naar de kantine toe voetballen. En dat geeft altijd de kracht van de supporters die op het uh, balkon terras staan. En uh, we hopen dat, dat, dan, uh, dat we dat gelijk kunnen breien, misschien nog wel meer. Zeker, nou... Plak voor rust. 0-1. en uh, nou, goed, We gaan nu een avond van zand. Blijf nog even hangen, misschien komt hij er nog net aan. Terug op de keeper. Dani, Dani wordt ook aardig. Onze spits Dani Bakker, jonge jongen van 15 jaar... Wordt ook aardig aan banden gelegd. Verdedigend ziet de VSV goed in elkaar. maken er wel de nodige overtreding. En er zijn ook, ook daar al één of twee gele kaarten gevallen. Maar mm. nogmaals, daar hebben we niks aan. Dan moeten de goals. Dus... Zeker nadruk. We gaan naar de tweede helft. Oké, okay, we spreken elkaar. Oké, okay, dankjewel Piet. Dag, en, uh, Piet. en uh, Tot, tot, tot zometeen. Tot zo. uh, ja, inderdaad. En dan met support uh, vanaf uh, ja, de, de club, uh, het clubhuis gaat het uh, vast en uh, zeker lukken. En uh, Piet houdt het voor ons in de gaten. Dat hoor je ook uh, zo dadelijk in het uh, volgende uur van uh, Zandvoort uh, op zaterdag. Uh, dan uh, blijven we de wedstrijd voor jou volgen. You must understand. The touch of your hand makes my pulse react That it's only the thrill A boy meeting girl opposites attract It's physical Only logical You must try to ignore That it means more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 Wat mij betreft nog steeds uh, een van de lekkerste platen van uh, Tina Turner, was Love. Got to do with it. Nou, we hebben nog wat uh, nieuwsbericht. Wat er zitten zo nu uh, dan uh, even te praten over het uh, nieuws. Ja. En er gebeurt wel het een en ander, ook met uh, mysterycasts ja. en zo. Ja, zeker. Ja, het, het, het, uh, naar nu is uh, gebleken uh, waren jongeren onder de 18 jaar in, in Zandvoort... die uh, in vele Zandvoortse horeca... Uh, ...tijdens de zomerse dagen en de Formule 1 makkelijk aan alcohol konden komen. Dat bleek uit steekproeven van mystery guests in juli en tijdens de Formule 1. Burgemeester Molenburg maakt zich grote zorgen en deelt boetes uit. Ja, Al ligt het volgens de lokale afdeling van de horecabond genuanceerder. Handhavers hadden hun handen vol aan drinkende minderjarigen... ...in het weekend van 23, 24 en 25 augustus. Mystery Guests zijn minderjarigen die een opdracht van handhaving een drankje bestellen. Zij bezochten verschillende cafés aan de Haltestraat en het Kerkplein. Het gaat om 11 overtredingen, zo vertelt Molenburg. Er zijn ook 35 flessen drank in beslag genomen bij jongeren. De betreffende gelegenheden die krijgen een boete. Dat weten ze inmiddels en ze kunnen bezwaar maken, zo legde de burgemeester uit. In juli waren er ook controles met mystery guests en er was toen een 100% score. Het betrof een supermarkt, twee strandpaviljoens en een andere horeca-gelegenheid. Ook de jongeren zijn betrapt op tijdens het Formule 1 weekend. Er zijn toen 29 bekeuringen en haltverwijzingen uitgeschreven. Volgens de horecabond is de gemeente medeplichtig aan het alcoholmisbruik onder de minderjarigen. Uh, want na de controle in juli heeft men de gemeente, hebben zij de gemeente aangeboden om mee te werken aan het nix 18 min project Daar is zelfs subsidie voor. Dan kunnen horecaondernemers leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze drank schenken aan jongeren en hoe ze daar alerter op kunnen zijn. Maar ze hebben nooit een reactie ontvangen vanuit de gemeente Zandvoort. Als het project wel was doorgegaan, dan was dit niet gebeurd volgens hen. Haarlem doet overigens trouwens op dit moment wel mee aan een Nix 18 project. De horecaondernemers die in de fout zijn gegaan kunnen nu bezwaar maken tegen de opgelegde boetes. En eind oktober volgt er ook een gesprek met de gemeente. Nou kan het niet gewoon met een uh, waarschuwing. Altijd weer die boetes. Ja, ja, ja. Dus... Ja. Ja. ja, nou ja, helpt het? Als ik de baas was... Ja, nee, ik weet het niet. Ik, ja. Uh, uh, nou ja, goed. I, don't shoot the messenger. M misschien helpt het uh, boetes uiteilen, maar ik ben er ja. niet zo van hoor. Dus, uh, nee, nee, nee, nee. Ja, en je hebt nog iets over de, de verlenging van de Heimelsweg hè? Ja, want, uh, daar ja. is ook wat mee. Uh, ja, want uh, al jaren uh, uh, uh, willen eigenlijk, zouden de gemeenteraadsleden graag zien... dat er een ontsluitingsweg komt van Zandvoort Noord... Uh, naar richting de Zandvoort. Laan. He, er gaat nu zoveel verkeer vanuit Nieuw-Noord over één en dezelfde weg. Dat het bijna niet meer te doen is. En er zijn natuurlijk heel veel projecten in ontwikkeling in Nieuw-Noord. Dus dat wordt alleen maar erger. Ja, ze maar, komen allemaal bij jou langs natuurlijk hè? Ja, niet normaal. Om vijf uur s ochtends begint het al met hele grote vrachtwagens en uh, werkverkeer. En uh, nou ja goed, gekkenhuis. Maar goed, dat wordt alleen maar erger, maar helaas, helaas, er komt geen ontsluiting van Zandvoort Noord via een verlenging van de Herman Heijermansweg. Uit een onderzoek van ingenieursbureau Royal Haskoning nee, blijkt dat deze mogelijkheid, ook opgenomen in het coalitieakkoord, niet haalbaar is. De gevolgen van stikstof is de grootste hindernis... maar gebleken is dat de golfbaan De Kennemer... en het Kostverloren park ook niet willen meewerken. Over de mogelijk nieuwe weg met een ongelijkvloerse spoorkruising... wordt al jaren gesproken. Die zou lopen door Natura 2000-gebied... waar geen toestemming voor verleend zal worden. En zo wordt gesteld in het onderzoek. Wanneer de strikte Europese stikstofregels wijzigen... Dan kan er in de verre toekomst nog een keer gekeken worden naar het doortrekken van de Herman-Heijermansweg, al dus het college. De gemeente wil nu aanpassingen in de bestaande infrastructuur, infrastructuur lastig woord, vooral om de drukke en smalle kostverloren straat ontzien. Details daarover verschijnen binnenkort in het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. God. En dit speelt al zo lang, uh, Dolly, dit ja, verhaal. Ja, heel Over lang. Of de verlenging van weg. Ja, ik, ik kan me herinneren dat we ooit uh, via uh, Zandvoort Insight... Uh, hadden we een uh, jongerendebat georganiseerd. Nou, dat is jaren geleden. En toen al werd daarover gesproken door de gemeenteraadsleden... dat ze dat graag zouden zien. En het zou gewoon zo belangrijk zijn dat zo'n weg er komt. Ja, ja. want het wordt steeds belangrijker natuurlijk, Nieuw-Noord. En er gaan nog... Uh, als het uh, ooit uh, komt uh, flink gebouwd te worden. Ja dus, uh... joh, dat, dat, dat, gaat, dat gaat bijna niet meer lukken. Misschien dat daarom de bouw stil ligt overal. Ja. Nou ja. Dat, zou, dat zou best wel eens een reële reden kunnen zijn hoor. Zeker. Dus... Want het verkeer moet ergens naartoe kunnen. Het, het is niet alleen de inwoners, maar het zijn ook leveranciers... Uh, werkmensen... Uh, uh, Hulpdienst, weet ik het, noem alles maar op. Ja, Nieuw-Noord wordt er... steeds groter ook ja, natuurlijk. Het is gewoon een dorp op zich. Ja, Europa. zeker. Nou ja. Ja, waar wordt in de gaten? Dank je wel even voor het yes. nieuws. Yep. En wij gaan op naar het nieuws. Van het nieuws gaan we naar het nieuws. Oké. Okay. Alleen dat uh, wordt dan weer verzorgd door de NOS. En na het nieuws van 4 uur zijn wij weer terug met Sam op zaterdag.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 Ik ga graag op bezoek Maar ik blijf nooit al te lang Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de, is hier de Ik kan niet blijven, ik kan niet langer blijven ik niet blijven, ik ben hier al te lang. De dus staat altijd op, een keer de mond er blijft steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee, ik laat altijd alles open. Voor mij geen vaste grond, voor mij geen vaste band. Zolang jij niet van me houdt.